het NOS-journaal woorden naar beneden kwam. Op dat moment werd er gewerkt aan de weg. De Rijkswaterstaat zegt dat er iets is misgegaan, maar wat is nog onduidelijk? De A9 is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Waarschijnlijk duurt de afsluiting nog uren. Strijders van IS zijn de Syrische stad Palmyra tot op een paar kilometer genaderd. Volgens een rebellengroep wil IS met het offensief de druk op de rebellen in Oost-Aleppo verlichten. Het regeringsleger zou namelijk troepen van Aleppo naar Palmyra moeten sturen om die historische stad te verdedigen. Dit voorjaar werd de stad door het Syrische leger heroverd op IS. De terreurgroep heeft Palmyra bijna een jaar in handen gehad en heeft toen veel historische cultuurschatten, zoals tempels en graftombes, verwoest. De Franse regering stelt voor de noodtoestand te verlengen tot na de komende presidents- en parlementsverkiezingen. Verlenging is onvermijdelijk gezien de aanhoudende terrorismedreiging, zegt premier Cazeneuve. Door de noodtoestand heeft de politie veel meer bevoegdheden om verdachten op te sporen en huiszoekingen te doen. De eerste stemronde van de presidentsverkiezingen is op 23 april en de tweede is op 7 mei. De parlementsverkiezingen zijn in juni. Tijdens Serious Request in Breda worden dit jaar, worden dit jaar andere veiligheidsmaatregelen genomen. Bij de ingangen naar het glazen huis worden busjes neergezet om te voorkomen dat er iemand op het publiek kan inrijden. Volgens de burgemeester is die maatregel genomen... naar aanleiding van de aanslag in Nice. Daar reed in juli een man met een vrachtwagen in op feestgangers. Ook zijn er tijdens service request extra beveiligers... en beveiligingscamera's. De inzamelingsactie van 3FM is van 18 tot en met 24 december. Het weer vanuit het noorden trekt een gebied met regen over het land. Het is een graad of 9. Vanavond ook nog af en toe regen en vannacht wordt het weer droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af... En er is in het noordoosten kans op een enkele bui. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Over 7 kilometer tussen Roelvaar en Zween en Zoeterwoude na een ongeluk. Twee rijstrokken zijn dicht. De A9 is dicht vanaf Amstelveen naar Diemen na een ernstig ongeluk... tussen Oudekerk en de Gasparplas. Het verkeer moet omrijden via de A10...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 Is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag.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 En toen hebben ze een gouden wissel uitgevoerd met uh, Simon. En uh, ja, de Rusland is daarmee geworden 4 tegen 4. Dus zo. Ja, die hebben ze even flink gescoord uh, daarna, Obidjohn. En ik kreeg net een appje van uh, Rob Smits. Dus ja? volgens mij staat hij langs de lijn. Ja, langs de lijn. <laughs> heel goed. Heel goed, goed luisteraars. Het derde uur Zandvoort op zaterdag in deze sfeervolle studio.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 And his and sleep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 Maar goed, Zandvoort zal ongetwijfeld niet stilzitten. Nee, zeker niet. We gaan voor 2020. The moon is ripe. The spirit's all We're here tonight. And that's enough. Simply hey.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 We're saying ik we wel een klein beetje op uh, Sky Radio als we deze muziek gaan draaien. Jorden, uh, Paul McCartney en the Wonderful Christmas Time. Ja, sjaast heb ik op uh, Facebook een uh, foto van uh, 8 december 2013 geplaatst.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 En ook dit van uh, Nu vergeten wij zeker niet te draaien bij CFM bij Zontvoort op zaterdag. Yo, dit is ditmaal de single van uh, Fifth Harmony en Flex All In My Head. Wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen? Nou, daar hebben we Maurice Mulder voor uh, ingehuurd. Elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf... dan zetten ze voor je op een rij. De veertig beste plaats van Europa in de Euro Breakdown. Het is uh, precies half vijf geworden in En Dat betekent dat wij een setje in de aanbieding hebben. Ja, deze week niet een dier, maar dieren van de week. En ze luisteren naar de naam Blackie en Sophie. Blackie met zijn gehavende neus en oor... en Sophie met een achterpootje waar nagels ontbreken... vond het asiel toch wel een mooi stel om te matchen...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 Wat zeg je, wat zeg je, wat zeg je, wat zeg je? Leuk hè, die 12 eersjes uit de jaren 80. Je hoorde de groep Aha en Take On Me. Ja, albert het is weer berig, gezellig in de studio. Kijk maar onder de kerstboom. Ja, en uh, ja, ja, als het goed is heb je nou een foto gekregen van ons uit 19, oh, 2013. Ja, 2013, kom. Maar dan enigszins uh, geactualiseerd. Oh,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 Stellen voor 50% mee in de uitslag. De stemmen van de vakjuryleden staan samen met de overige 50%. Het sportgala is op woensdag 21 december. En welke naam ontbreekt hier nou op? Uh, Max Verstappen en Michael van Gerwen. Nee, maar uh, Max Verstappen is wel genomineerd. Oh, die is genomineerd? Ja, maar okay. die heeft al laten, kennen, laten weten dat hij er niet het voor hem eigenlijk niet hoeft... ...want dan moet hij zijn vakantie nou ontbreekt. ja, Michael van Gerwen dan. En die van Gerwen ja, die ontbreekt er echt op... ...want uh, die heeft natuurlijk ook een, een gigantische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 Ja, na dit gedicht van de dag moet ik er meteen aan denken. Even het hondje uitlaten op het strand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het mooie Zandvoortse strand. En dat denk je alleen maar aan haar. En dat denk je maar aan uh, Four Letter Words. L-O-V-I. -E. Hier is uh, Kim Wilds. De singen van Kim Waltz en de Four Little Words. Ja, Albert-Jan, kijk eens, hij is er weer. Hij is er weer. Hij ja. is er weer. Goedemiddag, uh, Fred. Goedemiddag. Goed je weer te zien in de studio. Ja. Wat vind je van de mooie versierde studio? Goedemiddag. Ja, dat is prachtig. Het ja, beren ja, gezellig, ja. hè. Kijk da maar onder de kest je... wel. Beren gezellig. Ja, beren gezellig, inderdaad. Oh, ja. <laughs> <laughs> maar daar hebben ze aardig de best op gedaan, hè. Ja, het is mooi geworden, he? ja. We hebben nee. nog nooit zo'n mooie studio gehad. Nee, heerlijk. We, we, we, we hebben het altijd met restjes gedaan. Dus die, uh, ja, uh, ja, uh, ja. Deze keer. Armoed Troef. Had ook zo'n charme. <laughs> Vooral die kerstboom, hè, Ja, ja dit, dit is echt uh, top of the bill. Ja. Ja. gek. Geweldig. Nou, het ziet er mooi uit. Zie ZFM is klaar voor de kerst. En klaars voor winterwandelend. Begint 17 december in Zandvoort. Sleubels, Ja, hij mag weer hè hij mag weer. Ja, en wat, wat? Gaat, uh, wat gaat Fred allemaal doen? 17 december, ja dat oh. bedoel ik niet. 17 oh. december komt de winter van de linter <laughs> oh, ja. weer uit. Uh, Oké, okay, jij zegt. Die zal voort met uh, de ijsbaan en uh, andere leuke activiteiten hier in Zandvoort. Jawel, en is het nu uh, Fred tijd. Fred, geen bedtijd, maar Fred-tijd. daar komt hij weer aan met uh, entertainment voor you. Goedemiddag, Fred, nogmaals. Ja, nogmaals een goedemiddag. Ja, wat gaan we zo meteen allemaal doen na vijf uur? Uh, nou ja, ik heb in ieder geval twee artiesten in, uh, in de agenda staan. Nou weet ik eventjes niet uit mijn hoofd, sorry daarvoor, maar <laughs> wie, wie dat zei. Oh, dus, dat is toch een ja, verrassing. Dus, dus, dus Dat is een verrassing. En uh, natuurlijk, uh, ja, lekkere muziek in. Uh, wat kerstnummertjes? Kerst echt waar? Door, ja. Ja, echt ook ne ook Nederlandstalige kerstmuziek, of niet? Nederlandstalige, ja. ja Een hey. ja. aanrader. Goed. Goed, zo is het. Nou, het zit er voor ons uh, weer op. Ja. Was gezellig. Of zo zolang als het duurt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Hoe bedoel je? Nou. Mor morgen rijden we er weer. Ja, he? dat is waar. Zalvoort op zondag tussen twee en uh, vijf uur. Zijn we weer lekker op de radio. Gaan we, wat gaan we doen morgen? Uh, voetbal. Ja. En uh, natuurlijk sportnieuws. En uh, nat lekkere kerstmuziek. En uh, heerlijke, heerlijke, heerlijke... Ja. Eigenlijk le le lekker ra radiomiddag. Oké, okay, dus uh, mocht je verzoekjes hebben, laat het ons even weten. En dan nemen we de plaat mee naar de studio. Gaan we morgen draaien tussen 2 en 5 uur. Zo dadelijk uh, krijg je m. entertainment for you tussen 5 en 7 met. Uh, nou, nou ben ik mijn muis kwijt. Oh, daar ja, is daar je, je muis Nee, nou, nou, nou. Ja, met entertainment for you, graag tot morgen. Tom Dag! Doe doei bij het Tiker Really, my.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 FM, wens jullie allemaal fijne dag!